Het weer, een zonnige dag met ook wat sluierwolken. De maxima liggen tussen 19 graden te wadden wallen en rond de 24 in het zuiden. Dit was het NW Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is bijnanswaan Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat file bij Purmerend Noord 3 kilometer. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam tussen Volendam en Broek in Waterland 2 kilometer. Met maximaal 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jij clear Ik Heeft het. En jij beleeft het. I'd rather be Yeah, yeah. face.